Hij met ons. En dat is maar een paar keer gebeurd dus. Zo close waren we ook niet. Zijn moeder gaf anders wel die indruk. Oh, moeder Maas. Mens heeft geen idee wat haar zoon allemaal heeft uitgespokt. Zoals? Van alles. Van alles is kiekenstrand Bart. Wat had Luc Maas op zijn kerfstok? Hij was niet vies van loesje zaakjes. Als hij maar geld opbracht. Drugs? Misschien. Ik weet het niet, ik kende hem niet zo goed. Dat is raar... Want toen ik de laatste keer met uw vader sprak, zei hij 100 borg te staan voor de eerlijkheid van de mensen van het koetshuis. Dus ook voor die van Luc Maas. Ja, dan schat mijn vader de situatie anders in. Zo simpel is dat. Heb je hem dan nooit voor Maas gewaarschuwd? Wij bemoeien ons niet met mekaars zaken. Enfin, ik toch niet met de zijne. Wie is Joque Vankier? Een uh, vriendin. Nou, vertel eens wat meer over haar. Want we willen ook eens met haar gaan praten. En dan komt enige voorkennis altijd van pas. Ze ja, laat wel? ze ook hier buiten. Ze heeft met de hele zaak niets te maken. Welke zaak, Bart? Is er dan een zaak? Nee, ik, ik, bedoel, ik bedoel dat gedoe Want Luc. Ik weet wel waarom jullie hier zijn. Je verdenkt hem ervan dat hij achter de diefstal van dat schilderij zit. En je hoopt dat ik met nog een paar anderen daar meer kunnen over vertellen. Maar sorry, dat is niet zo. Als Luc daartussen zat als, dan toch zonder dat wij daar iets over wisten. Zien heb je gezien André? Wat? Ah, waarmee is er op televisie? Ah ja? En net en die gezegd, ja, dat ze... ja, gezegd dat ze... Ja, ja, gezeegd dat ze ingaan op het voorstel van de dieven. En dat ze nu verder wachten op de richtlijn die nog moet komen. Nee. Allee. Zeg, twee miljoen euro, dat dat toch godverdomme veel geld hè, voor de schilderij. Oh. En ik wil willen maar proberen toe te komen met een pree van niemendal. Hallo, voilà, voilà, voilà, hallo, voilà, hallo, andreetje. Hij mocht geen appels met citroen vergelijken, niet? Hoe? Kunst, dat kost haalt. Akkoord. Wat bringt ook heb, hij is, hè? Hij hier hal zinans kunnen zijn, nog in Brugia. Met tegelijk, hè? Tegen tien euro per kop. Rekent niet keer, uit. Zet en wat dus loon betreft, heeft toe. Met die eenheidspolitie heeft toch een schone stap vooruit gegaan, niet? Ja. Ah, ah bon. Ja, karri, dan ah, dan wel. Dat ik wil Maar uh, ik weet niet, niet. he. Ja. Moest ik het niet af en toe een extraatje nemen, he. Zo tekwijls krepen zijn ze om het einde van de maand al. Eh, dat hij er zelf over begint met die extraatjes, he. Ik zou toch maar repassen. Wat bedoel je? Eh, ah, maar ja, Van uh, Vanin vraagt zijn eigen hoofd of hoe dat dat komt... dat hij die van Bruxellesblad Sandersblad hebt te worden... van die mogelijke eten aanslag. en minder dan een uur dat dat in een brief hier was toegekomen. Andreetje, Andreetje, ik? ik heb gezien staan aan het van de Kroenenbrug... het open te horen met plasmans. Ik heb toen niks van zeggen, maar... En ik heb uh... niets verteld dat niet geweten mochten zijn. Bon. Dat zei hij. Heb je dat artikel gelezen? Een beetje futiliteit over de neta. En dat je tegenwoordig bij al de grote manifestaties gevaarlijkt van een aanslag. He? Dat is iets dat de mensen al veel langer ja, weten dan ja. van dol. Akkoord, akkoord. Maar kijk even weet het, hè? He? Ja. Goed? het me staan voor spannende dagen. Denk in het vervolg weer keer na, hè, voordat je weer begint te babbelen. Ja. Heb veel begrip van van in, ga je niet moeten rekenen, hè, in deze vallen. Ja, ja dat is goed. Als die te weten, komt je wat zwijnen, iedereen. Kijk even weet het, Ja, Commissaris. Meneer Sion. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik moet u natuurlijk niet vragen waarom u hier bent. U bent op de hoogte. Staat toch in alle kranten, commissaris. Vreselijk, hè? Ja. Al een idee wie het gedaan heeft? Wel, de moordenaar is tot in de kamer van Luc Maas geraakt... en weer verdwenen zonder dat iemand hem gezien heeft. En veel sporen heeft hij niet achtergelaten. Zo dus. Ja. Uh, en het schot? Heeft niemand dat schot gehoord? De moordenaar werkte met een geluidsdemper. Hij heeft een hoofdkussen gebruikt. Toen maar toch, toen maar toch. Arme kerel. Ja. Zij het hier al lang, commissaris? Een kwartiertje. Bart, heb hebt de heer nog iets te drinken aangeboden. Oh, ja. maar dat is niet nodig. Dat is niet... Nee, nee, sorry, sorry. Dank u. We hebben zo ook wel een goed gesprek gehad. Niet waar, Bart? Eh, uh, ja. ja. Spijtig, het heeft ons weinig opgebracht, hè? Ja uh, ja? Wel, uh, we hadden gedacht dat Bart ons wat meer had kunnen vertellen over Luc, maar... Hij zegt dat hij hem nauwelijks gekend heeft. Misschien dat u ons wat kunt helpen? Ja, uh, juist. Ja. Wel, uh, <clears throat> ik heb u natuurlijk bij de vorige gelegenheid al gezegd... Ja, ja, dat, dat u de mensen die voor u werken ten volle vertrouwt. Uh, uh, sorry, ja. sorry. Hebben jullie mij nog nodig? Uh, nee, gij kunt gaan. Ah, Oké okay, dan. Dag. Ja, dag. Uh, heeft hij zich wat gedragen, commissaris? Natuurlijk. Waarom? Wel, hij kan nogal kortaf overkomen. Problemen, meneer Sion? Oh, het botst constant, hè. Maar goed, wat wou je weten over Maas? Wel, ik heb bij hem thuis iets gevonden. Misschien dat gij daar wat uitleg over kunt geven. Misschien, ja. Waarover hebt heb je het? Over dit. Uh, een sleutel? Van de stad, zoals je kunt zien. Hij lag weggestopt in een gesloten envelop, in een geldkoffertje op zijn bureau... En nu wil u van mij weten welke sleutel dat is? Als dat zou kunnen, graag. Ja, we hebben honderden sleutels, commissaris. Allemaal van dit type? Nee, nee, natuurlijk niet. Hij ja, heeft inderdaad een speciale vorm: de Pelikaankelder. Absoluut, ja. Ik, ik durf verder dat dit een sleutel van de Pelikaankelder is. De wat? De pelikaankelder, de ruimte naast de bloedkapel. Had Luc Maas daar iets te zoeken? Ik zou niet weten wat. Met andere woorden, dat hij die sleutel had. Meer nog, dat hij hem thuis verborgen hield, is niet normaal. Dat is abnormaal, commissaris. Absoluut abnormaal.